Welkom bij een nieuwe aflevering van Eindtijd en Profetie. We gaan in de komende afleveringen kijken wat de apostel Paulus ons wil leren over Israël. Jan van Warneveld, heel hartelijk welkom. Paulus heeft behoorlijk wat gezegd over Israël. Ja, ik heb het eens dus uitgerekend. Een kwart van de Romeinenbrief, en de Romeinenbrief is natuurlijk onze onderwijsbrief... Ja. Een echte, systematische onderwijsbrief van Paulus. Wat, kwart van de... wat jou aan moet spreken als, uh... als schoolmeester. Als schoolmeester ja. Ja. Ja. Nou, een kwart gaat over Israël. Ja. We hebben één Israël zondag. Dat, mm -hmm. uh, dan denken we dat we nog aardig zijn tegenover Israël. Ja. Maar het is volstrekt onverstandig, want een kwart van 52 hoofdstukken... Uh, dat uh, van 52... Dat is 13, 13 is zelfs onlager zou het moeten zijn, Zo, hoe maar vaak, 52 weken bedoel ik. Ja, hoe vaak uh, wordt Paulus uh, geciteerd als het gaat om Israël? Uh, Paulus, ja, wie, wie citeert Paulus nou? Dat moeten uh, moet ze in de kerken doen. Ja, maar gebeurt dat? Weet ik niet, ik kom niet in ja. alle kerken, maar nee. ik denk maar heel zelden. Ja. Als wij een seminar hebben dan, is het altijd het liedje wat we horen, treuren van, we horen er nooit iets over in onze mm -hmm. gemeente. Ja. Je mist een kwart van het onderwijs van Paulus, minstens. Ja. Kijk, titel... Paulus, de titel van deze aflevering is De Trouw van God voor ja. Israël. En daar heeft Paulus dus uh, behoorlijk wat over te vertellen. Ook verschrikkelijk veel. Kijk, die Romeinenbrief, die uh, begint met het uitleggen dat alle mensen zondaren zijn. En ja. dat de wet geen verlossing kan brengen. Dat uh, wat dan ook geen verlossing kan brengen, ja. alleen maar het geloof in de Heer Jezus. Ja. Nou, dan begint Paulus, wel interessant, die zegt, wat is dan het voorrecht van de jood? Als we toch alleen maar door het geloof gerechtvaardigd worden, heb je de wet niet meer nodig? En... Dat lijkt me een hele logische vraag. Ja, een hele logische vraag. En wat is het nut van de besnijdenis? Ja, daar uh, moet je een beetje voorzichtiger mee zijn. Want, uh... Daar had hij een redelijke discussie over met uh, Petrus, was het niet? Ja. En, en, en de apostelen in Jeruzalem. Dus, uh, ja, maar op zich een logische vraag. Ja, nou, uh, Kijk, de vervangingsleer, en dat is de leer die zegt dat de kerk in plaats van Israël is gekomen, mm -hmm. en dat er niks meer voor Israël is, alleen ze moeten zich zo snel mogelijk tot Jezus bekeren, mm -hmm. zeggen ze dan, die, die zou zeggen, dat is een goede vraag. Mm. Het antwoord is heel simpel, niks. Niks is de nut van een besnijdenis en niks is meer de voorrecht van het Jood, want er is geen onderscheid bij God, zeggen ze dan. Maar dat is ook wat Paulus zelf zegt. Ja, dat zegt Paulus ook. Maar dan zegt Paulus er nog eens bij, uh, ...velerlei in elk opzicht. Is er is nog velerlei nut en in elk opzicht is er nut. In de eerste plaats dat hun de woorden gods zijn toevertrouwd. Mm -hmm. Een oude kerkvader, die had een druk gesprek met een jood, een twistgesprek. En, uh, en uw geschriften, sorry, ik zeg het verkeerd, onze geschriften, zei die kerkvader. Ah. Ja. Ja. Dus we hebben dus alles van Israël afgepikt, zelfs de paus, heeft de kleding van de hoge priester afgepikt. Het ja. is allemaal... Vervangingsleer is dat, en dat is uh, niet, niet zo best. In elk geval staat er dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. Ja. Als Paulus iemand van de vervangingsleer was geweest, mm -hmm. dan had hij gezegd dat hun de woorden Gods waren toevertrouwd. Ja. Maar dat zegt Paulus niet, zijn toevertrouwd. Hij citeert hier de Bijbel mee, ik heb het even opgezocht, hier in Psalm 147. Hij heeft Jacob zijn woorden bekendgemaakt. Mm -hmm. Israël zijn inzettingen en zijn verordeningen. Zo heeft hij met geen enkel volk gedaan. Ook niet het katholieke volk, of het hervormde nee. volk, of het pinkstervolk. Nee. Zijn verordeningen kennen zij niet. Halleluja. Ja. Daar moeten we dus voor bij Israël zijn. Dan moeten mm. we leren van Israël. Er is maar eigenlijk maar één ding wat we niet kunnen leren van Israël. Mm -hmm. Dat is de identiteit van de Messias. Want uh, hij... Hij was een Jood. Hij, hij was een Jood, ja. en, en uh, zij zien nog niet als natie nee. dat hij de Messias was. Nee. En dat is ons weer apart geopenbaard, dat was het evangelie van Paulus, dat hij de Heer Jezus als Jood onder de heidenen zou, zou moeten gaan brengen. Maar goed, uh, jij zegt wij kunnen leren van Israël, dat zegt, zegt uh, Paulus natuurlijk ook, maar. Ja, heel veel kerken zullen we zeggen, ja, want dan kunnen wij leren van Israël. Zij hebben alles fout gedaan, dus uh, hoezo leren van Israël? Ja, hebben zij alles fout gedaan. Nou ja, ik chargeer misschien een beetje. Ja, twee beetjes <laughs> beetje. Nee, ze hebben bijna alles goed gedaan, zou ik zeggen, behalve dan dit ene belangrijke punt. Hmm. Wat natuurlijk een hoogst belangrijk punt is, maar daar komen we de volgende keer op terug, ja, wat erachter zit. Daarnaast zijn wij niet veel beter dan... Nee, ook dat. Ja. En Paulus die zegt ook, ja ze zijn ontrouw geweest, zeggen ze mm -hmm. dan. Ja, niet trouw aan het woord. Nee, zegt Paulus, als wij ontrouw zijn, zegt hij tegen Timotheus, hij blijft getrouw. Ja. Het trouw is een van de belangrijkste eigenschappen die God over zichzelf aan ons geopenbaard heeft. Ja. Als God ontrouw is aan Israël, wat blijven wij als kerk dan? Dan kunnen we het ook al vergeten. Ja. Dat is een en, heel belangrijke zaak. En, en je zou het ook om kunnen van oké, okay, wij hebben van alles te maken over de trouw van Israël naar God toe, maar hoe zit het met onze trouw? Ja, ook dat, dan, dan wordt het nog ernstiger, ja. de hele situatie. Ja. Ja. Israël, zegt de Bijbel, zo introduceert God Israël, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Ja. Dat zegt hij tegen Farao, Mozes zegt dat tegen Farao, uh -huh. in opdracht van God. Heer Jezus is Gods enige geboren zoon, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Ja. Ephraim is Gods lievelingszoon. Uh -huh. Hoe zal God zijn zoon vergeten? Ja. Uh, als mijn zoon fout gaat, dan uh, blijft hij mijn zoon. Ja. Als mijn dochter fout gaat, ze blijft mijn dochter. We blijven zielsveel van ze houden en ja. van ze bidden. En zo is, als wij al zo een klein beetje Gods beeld weerspiegelen, hoeveel te meer moet God dat zijn met Israël? Dat is dat niet er, eigenlijk heel prachtig? Hè? Als wij naar onszelf kijken als, als vaders, uh, en ook ja, ja. als grootvaders, en je kijkt naar je familie, dan, uh, en, en wij hebben zeg maar uh, compassie en genade, hoeveel te meer zal God die compassie en genade ook niet hebben? En, en dat betoont hij in deze ja. tijd. Ja. En dat heeft hij betoond door de hele ballingschap heen. Mm -hmm. uh, ergens, ik meen in Leviticus, ik zal het maar eventjes bekijken, Leviticus 26, daar zegt de Heer in vers 44, maar ook zelfs wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, mm -hmm. in de ballingschap, dus, versmaat ik hen niet. Mm. Toch opvallend hoe de volken altijd de Joden hebben versmaad ja. en veracht. Maar de Heerde was er, zat er niet achter. Ja. Absoluut niet. Ik versmaad hen niet. En ik heb geen afkeer van hen. Oh nee. Zodat ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen zou verbreken. Nee, het verbond geldt nog steeds. Ja. Ook zelfs de landbelofte. Maar ze waren in ballingschap. zoals dan. Ja. Kijk, als. Als, wij, als jij met je de winter gaat doorbrengen in Mallorca mm -hmm. voor twee, drie maanden, dat is die gouden toekomst. Oh, kijk dan. Dan, Mag het ook euh, Israël zijn? <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, ja, maar dan, je huis hier in, in Apeldoorn blijft, blijft van jou. Ja. Als Israël in de ballingschap gaat, hun huis blijft van, uh, van hen zelf ja. in, in Palestina, mm -hmm. zo gezegd. Het is nooit van een ander geweest, toch? Nee. En nu beginnen ze te mekkeren over die Palestijnen. Mm -hmm. Allemaal mythische. Nou, ik, dat ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen zou verbreken. Want ik ben de Heere hun God. Maar ik zal hun ten goede gedenken het verbond met hun voorvaderen, die ik voor de ogen van de volken uit het land Egypte heb geleid om hun tot een God te zijn. Te zijn. Ik ben de Heere. Ja. En, en dat zien we, godstrouw zien we nu in de terugkeer van het Joodse volk. Ja. Godstrouw zien we nu in de overwinning van Israël in, in, in vier verschrikkelijke oorlogen. Sinds 1948? Godstra en toen dat niet lukte, hadden ze een nieuw wapen, het zelfmoordterrorisme. We hmm. in Gods voorziening dat ze slim zijn geweest om daar een muur neer te zetten. Hmm. Niet voor niks dat de hele wereld er tegen is, tegen die muur. Ja, maar ook wel een beetje hypocriet. Want ik herinner me dat ergens dit jaar, 50, 52, 53, 50, regeringsleiders naar Den Haag kwamen. Voor uh, de summit en vervolgens uh, werd daar een hele grote muur gebouwd voor de veiligheid van 53 leiders. Oh ja, ja, ja, ja. ja. De krant stond er vol mee en, en, en mensen konden er niet in of eruit en uh, vonden het allemaal maar lastig en zo die daar woonden. Maar er werd een muur gebouwd voor de veiligheid van 53 regeringsleiders. Terwijl in Israël een muur wordt gebouwd voor de veiligheid van 6 miljoen, miljoen mensen. Miljoen mensen. Ja, ja. Ja, Vooral bouwen ze een muur. Amerika ja. bouwt een muur uh, tussen Mexico en, en, en Texas. Ja, precies. Ja, om, om ook uh, om, om toe te laten. Om die immigranten daar tegen te ja. houden. Zometeen gaat de Italië dat doet u ook doen aan het strand. Ja, het bij wijze van spreken. Nou ja, dus dus uh, een beetje hypocriet is het wel. Het is heel erg hypocriet. Ja. De hele houding van de wereld tegenover is zelfs hypocriet. Ja. Ja. En dat zou het zo gebeuren. De vorige keer hebben we gezien. Dat de wereld druk bezig is om Israël te boycotten. Daar doen ze allemaal aan mee. En God geeft hen de rijkdom der zee. Israël wordt de, de, de derde mogelijkheid, uh, mogendheid waar ze gas en olie kunnen putten. De uh, ja. energiebron, bijna net zo groot als Saoedi-Arabië. Ja. En iedereen die loert op dat gas. Hmm. Zelfs China loert op dat gas. En China die is nu zo druk is die al bezig zich met Israël te bemoeien. Dat ze bezig zijn... Om een spoorlijn aan te leggen van het zuiden van Eilat, van de Rode Zee, mm -hmm. eh, door de woestijn helemaal naar Arsdot. Wow. En dat is natuurlijk een enorme concurrentie voor het Suezkanaal. Ja. En het gaat ook veel vlugger. En, eh, maar ja. is, dat wordt nu gedaan onder bom van uh, vervoer van uh, energiebronnen. Ja. Uh, heeft dat nog een andere uh, mogelijke betekenis voor de toekomst, zo'n spoorlijn? Weg, geen idee. Ik heb er geen idee van. Je kan er maar zo wat bij bedenken, natuurlijk. Zij uh, dat wel, maar zij, Israël ziet daar een bijresultaat om de Negev wat meer vruchtbaar te maken. En nee, dat snap ik. Maar we denken even een paar stappen verder. Armageddon. Ja, ja, misschien komt daar ook wel. Uh, ja, dus als, als de het... hele wereld toevloeit naar Israël toe, ja, dan, heb dan je is zo'n spoorlijn en misschien juist spoor... heel makkelijk. Ja, ja. Maar Die komen via de, de eufraat, hè? Ja, maar goed, de, uit het noorden, of uit China en zo. Daar zouden ze die kant ook ja. op kunnen. <laughs> ja, ik weet het niet. Zij vallen wel onder de hele wereld. Ja, het ja. gaat erg, gaat ook heel erg hard. Kijk, het, het gaat in de discussies om Israël, tijdens mm -hmm. die vervangingsleer, ja. is God een trouwe God of is God geen trouwe God? En de vervangingsleer, stelt principieel de trouw van God ter discussie. De trouw van God aan Israël? De trouw van God aan Israël, maar dan ik neem maar aan breek je af, de eeuwig trouwe God. Ja, want ik, ik kan me voorstellen dat je uh, bedenkt dat je de vervangingsleer wil aanhangen, maar als jij God kent, dan weet je dat Hij trouw is. Dus dan uh, hoe zit het, bedoelt men dan ook de trouw in de relatie van God naar, naar de persoon toe, naar ons toe? Als God niet trouw is aan Israël, dan uh, heb je geen enkele garantie dat dit ook aan ons is. Ja. En Paulus die past dat op ons toe en ik pas het op mijn beurt toe op Israël. Ja, dus daarmee heeft de vervangingsleer eigenlijk geen voet om op te staan? Helemaal niets, helemaal niets. Nee. En de tragiek is dat die hele vervangingsleer, die uh, wordt zelf vervangen. Ja, ja. Met, met alles wat erbij hoort. Sorry dat ik zo hard zeg, maar zo is dat ook. Mm -hmm. Je ziet dat ook. Al die grote kerken ook in Amerika, de Presbyterian Church, ja. en, en de, de Lutheran Church en de kerk van Schotland. Allemaal die zulke lelijke dingen over Israël zeggen, onder veel vrome woorden. Want och, het zijn ze ook een verrome zevers, sorry hoor. Maar onder veel vrome woorden kraken ze dan Israël af. Ja. En de kerkleden rennen de kerk uit. Mm -hmm. En dat zien we in Nederland zien we dan ook gebeuren. Ja, juist vanuit Amerika zie je natuurlijk heel veel toerisme richting Israël. Dus dat doen ze weer wel? Ja, in Amerika zijn nog veel evangelische christenen mm -hmm. die achter Israël staan. Ja. En ik heb je ook verteld, Franklin Graham, de zoon van Billy, mm -hmm. heeft de christenen ijverig opgeroepen om voor Israël te bidden ja. en uh, de staat Israël te steunen. Mm. Maar in de Jerusalem Post las ik een paar weken geleden een artikel dat ze ongerust waren omdat die vervangingsleer, zoveel jonge evangelische christenen van hun, ik zou bijna zeggen, traditionele vriendschap voor Israël afvoert, en toch zegt, ja, die Palestijnen hebben toch wel een punt. Mm -hmm. En die joden zijn toch niet de allerliefste die er zijn. En ze doen toch verschrikkelijk veel erge dingen tegen die arme Palestijnen. Mm -hmm. En die leugenpropaganda die vindt steeds meer ingang. Ja. Er gebeuren natuurlijk wel dingen, die, er gaan natuurlijk dingen fout. Ja. We, bij jou ook? Ja. Bij mij ook? Ja, Nou, dat, ja. <laughs> ja. ja, dat, dat is toch gewoon zo, je, ja. je bent een mens ja. en er gebeuren deze dingen. Maar dan zeg ik wel eens, als, hè, toen ik nog uh, jonge kinderen had, als mijn zoon uh, rottigheid uithaalt bij de buren, ja. dan moet toch die buurman met zijn vingers van mijn zoon afblijven, moet hij mij vertellen en dan geef ik hem wel straf. Ja, precies. En ja. blijf met je poten van mijn jongen af. Ja. En oneerbiedig gezegd, Aha. zegt de Heer God het ook. Ja. Blijf van mijn zoon af. Ja. Al die wereldmachten, zelfs Babel, mm -hmm. dat Jeruzalem verwoestte, krijgt van Jeremia het verwijt. dat Israël had gezondigd, zegt de Heer. En ik heb het in uw hand gegeven. En u hebt erop losgeslagen. En u hebt het geen warmhartigheid mm -hmm. be bewezen. Ja. Zo, zo ligt dat nu eenmaal. God zegt over Ephraim. Dat is mijn lievelingszoon, zegt de Jeremia. En hoe zou God zijn eigen lievelingszoon opzij zetten? Ja. Ja, tenzij, kijk, kijk uh, we hebben dat in de vorige aflevering ook over gehad, dat uh, toch heel veel mensen juist God daar de schuld geven van, uh, oh, en ik neem aan ook heel veel Joodse mensen, van, ja, waar was God dan in al die ellende? En jij zei toen terecht, ja, God heeft zich teruggetrokken. Ja. Dat is de godsverduistering, noemen ja. ze dat ook wel eens. Hè? Ja. En uh, dat, dat is ook zo. Maar uiteindelijk zal de Heere God alles goed maken. Ja. Hij is een God van recht en gerechtigheid. Uh -huh. En misschien, kijk, God, wij kijken tot het moment van de dood. Ja. Maar God kijkt er overheen. Ja, absoluut. Ja. Daarom staat er ook in de schrift ergens: zij zal alle tranen van hun wissen. Hmm. Nou, ik denk wel eens. En dat God er wel een halfjaartje voor nodig heeft. Dat denk ik ook, ja. En voor onze tranen zal die best. Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje het dilemma, dat wij alles bekijken op de schaal van ons leven. Ja. En niet over de bergtop heen kunnen kijken van wat gebeurt er in het veel langere leven wat hierna is. Ja, ja. ja. ja dus, dus dat is inderdaad ook wel een dilemma, omdat we alles van op de dag van vandaag bekijken en gewoon geen visie hebben hoe dat, hoe, hoe, wat voor bestaan zullen wij überhaupt ja. hebben als... Als, ja. we, als we ons woord lezen, dan weten we er wel wat van. Toen ik dat tegen een ander over had, zei een vriend van me, die zegt, ja, maar ik geloof ook dat als we in de sfeer van Gods liefde komen, dat die liefde zo groot is, dat alle tranen automatisch mm. weggewist worden, ja. weggespoeld worden. Ja, je zou eigenlijk willen dat dat dan ook vandaag gewoon gebeurt. Ja. Dat je vandaag in de... In de liefde van God kan komen, ja. altijd. En dat ja, is. Ik, ik ken mensen die wel eens in de stilte voor God huilen. Ja. En dan getroost worden. Nee, precies. Dat, ja. dat, dat ja. geldt dat ook nu. Dat gebeurt ook. Daarom ja. heet de Heilige Geest ook de trooster. Ja, zeker. Nou, laat je ja. dan troosten. Ja. Maar terug, ik... terug naar Paulus. Ja. Nou, God is dus trouw bezig. Ja. Nou zeggen veel mensen, die zeggen van, ja, maar ze moeten eerst de Heer Jezus aannemen. Ja. En ze kunnen pas terugkomen als ze zich bekeren. Ja. Dat heeft ook een punt in Deuteronomium. Er is een terugkomst uh, voor de bekering, mm -hmm. want eerst komt het natuurlijke, altijd, alles, en daarna komt het geestelijke. Ja. Dat, is, wat, dat, dat is zien een, we in dus Israël ook. Dat is een wet. Eerst, ja, dat is een wet. Eerst ja. komt de natuurlijke verlossing, ja. daarna komt de geestelijke verlossing. Ja, maar er is ook een verlossing wat, na bekering. Ja. Nee? dat staat ook in de profeet Ezekiel. Daar staat, nee niet de profeet, Zachariah is het. Mm -hmm. En Zachariah is dat, weet je, dat is een naballingschap profeet. Ja. Die profiteerde toen de Joden al terug waren uit de Babylonische ballingschap. En Zachariah zegt daar, in Zachariah 10 geloof ik, die zegt, uh, ik ga ze weer in ballingschap voeren, ze zullen weer in ballingschap gaan. En in verre streken zullen ze aan mij denken. Ja. Dat hebben ze ook gedaan. Mm -hmm. En als ze dan aan mij denken dan zullen ze daardoor zullen ze overleven ja. en terugkeren. Ja. En dat lees je ook. Je leest het in de Sidur, Dat is Joodse gebedenboek is dat. En dan lees je ook altijd maar een stuk schuldbelijdenis. Ja, maar als ik um, wel eens regelmatig in Israël ben en zo af en toe probeer te spreken met bijvoorbeeld orthodoxe Joden, dan merk ik toch weer dat er vooral een hoop kennis is, maar geen inzicht is. Ja, en, en dat Waarin inzicht? Waar, nou ja, als we het hebben over de trouw van God. He, als, als ook de Joden God blemen van waar was u tijdens de Holocaust? Waar, waar was u toen de bommen op ons gegooid werden in de Gazastrook of in Asdod of weet ik veel wat allemaal. Um, om de, en en denk ik denk ook wel van ja, kijk, de, ook zij hebben dus dan niet. Dat inzicht in wat de profeten allemaal al hebben gezegd, waar wij het constant over hebben: van luister eens, er is een periode waar je doorheen moet. Dat is bijna on anders niet mogelijk. Ja, ook, die, ik ook heb ik die ervaring van een Joodse vriend van mij, is al lang ja. bij de Heer. Ja. Maar uh, je zei het ook: er is in onze kringen bijna geen zicht op het profetisch woord. Terwijl ze het woord wel kennen. Tuurlijk. Ze kennen het tussen hun oren. Ja. Maar daarom staat er ook geschreven dat het nieuwe verbond, dat is ook voor Israël. Ja. Ze zeggen wel, als het oude verbond is voor Israël, het nieuwe verbond voor de gemeente. Ja, ja, ja. Maar in Hebreeën 8 staat er geloof ik, mm -hmm. in Hebreeën 8, 8 staat, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond uh, sluiten. Ja. Ja. En wat is dat nieuwe verbond dan? Dan staat er wat verder, ik zal de Torah, in hun harten en hun verstand schrijven. Ja. Dus ook het nieuwe. Dus dan, dan komt het hart erbij. En da dan krijg je een omslag. Dus het ja. is dus logisch dat men nu het alleen maar met het verstand redeneert, en ja. dat het daarna met het hart erbij komt. Dat ligt ook in de lijn van het profetische woord. Ja. Maar dat is allemaal uh, in deze tijd wel heel, heel erg spannend, is het. Ja. Wat zou jij tegen uh, de mensen willen zeggen die na, op dit moment naar gemeentes gaan, die echt die vervangingstheorie aanhangen? Wat, ik, wat zouden zij nou echt moeten weten? Ik krijg die vraag wel meer. Uh, ik weet dat die theologie zo een gesloten geheel geeft, mm -hmm. dat het bijna niet tegen te redeneren valt. Nee. Het zijn een aantal dogma's die er vast in zitten. Uh, de mensen die daarmee zitten, zou ik zou ook willen adviseren om alleen maar het woord van God te gebruiken. Ja. Waarom staat er dan geschreven dat uh, Israël terug zal keren? Ja. Waarom staat er geschreven over het herstel van het land? Mm -hmm. Waarom staat er geschreven uh, dat God trouw is aan zijn belofte? Niet? Dus dat is het eerste wat je doet. Ja. Het tweede wat je dus doen kunt is blijven bidden. Mm -hmm. En dat is ook vaak gebeurd, dat al biddend, dat die mensen dan tot inzicht kwamen daar mm. in zo'n kerk. Het is het ja. wat je doen kunt. Ja. Maar als ze blijven zitten mekkeren over... Uh, ja, toen, uh, over die... Uh, wij, wij als de kerk zijn dit, we zijn dat. Uh, ik kan me goed herinneren, we kwamen voor het eerst mijn vrouw en ik in de Nieuwe Plaats. En we gingen naar een gemeente, een vurige pinkstergemeente. Die mensen die, uh, die, die, die zag mij binnenkomen met mijn vrouw. En uh, was bijna aan het eind van de preek, geloof ik, of weet ik. En begon meteen te keer te gaan over Israël. Ja. te keer gaan oh, ja. tegen Israël. Ja. ja. En uh, nou ja, ik, ik zat bijna te huilen. Ja. Dus op een gegeven moment, een week erop, wilden we de weer heen gaan. Een vrouw die keek me eens aan. Kom je daar nou <laughs> Dan ga, ga je, er zit een jank in die kerk. Kom nou. <laughs> ja, ja, precies. Nou ja, ja. maar dat, dat doet gewoon, zin. Ja. Waarom? Omdat het ook God zeer doet. Ja. Ja. Want al is het zo, eh, dat, dan, dan, dan nog praat je er yes. niet zo over. Maar duidelijk is dat de gemeente niet het Israël is zoals het in de Bijbel genoemd wordt. Nee, dat komt de volgende dat keer wel, is, ja. wat, wat de functie en de plaats van de gemeente is. Mm -hmm. dat is daar is de Bijbel heel erg duidelijk ja. over. We hebben nog één minuut, Jan. Ja. Wat ja, zou je in afsluiting van dit stukje Paulus uh, zijn uh, leerstellingen uh, over Israël willen zeggen? Ja, ik zou dit willen zeggen. De Bijbel is heel duidelijk dat je moet bidden voor Israël. Psalm ja. 122 zegt, bid voor de vrede van Jeruzalem. Mm -hmm. Nou, doe dat dan, want dan gehoorzaam je een opdracht, een, een bevel mm. van God. Ja. En of je nou gelooft of niet dat Israël het is, of dat het helemaal het mm -hmm. bid dit. Ja. En als je dat gaat bidden, dan gaat de Heilige Geest via de woorden van God zelf vanzelf al werken. Ja. ja, zo doet de Heilige Geest dat altijd. Zeker. En dat, dat is dan uh, wat doe. Ik. Bid voor Jeruzalem, bid voor Israël. Bid dat uh, Gods plan met Israël spoedig doorgaat, want hij heeft nog een plan met Israël. Absoluut. Nou, daar gaan we het in de volgende aflevering uh, verder over hebben. Ja. Uh, dan gaan we kijken naar Paulus verder. Ja. Hartelijk dank Jan. Uh, u thuis heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering uh, waar we proberen een tripje van de sluier op te lichten. Dat is wat Paulus ons wil leren over Israël en daar gaan we volgende week mee verder. Hartelijk dank voor het kijken voor nu. Het is altijd en-en. Er -en. is een hemels Jeruzalem, maar er is ook een aardse Jeruzalem. Er zijn, is een hemelse heerlijkheid, maar die wordt ook zichtbaar op de aarde. Het is altijd en en.